10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Belgrado is de voorgeleiding van Radko Mladic voortijdig beëindigd. De Bosnisch-Servische oud-generaal zou gezondheidsproblemen hebben. Hij was daarom niet in staat antwoord te geven op vragen van de onderzoeksrechter. De zitting gaat morgen verder. Het is niet duidelijk of de rechter de aanklacht van het Joegoslavië-tribunaal heeft kunnen voorlezen. De verwachting is dat zijn uitleveringsprocedure ongeveer een week zal duren... Het Joegoslavië-tribunaal wil nadat berechten voor oorlogsmisdaden... tijdens de Bosnische burgeroorlog. De Nederlandse pianist Rian de Waal is overleden. De Waal zat in 1983 als eerste Nederlandse pianist... in de finale van het Koningin Elisabeth-concours in Brussel. Dat betekende gelijk zijn internationale doorbraak. Hij specialiseerde zich onder meer in het werk van Frans Liszt en Frédéric Chopin. Hij was artistiek leider van het Peter de Grote-festival in Groningen. Rian de Waal is 53 jaar geworden.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 Excelsior speelt volgend seizoen zo goed als zeker opnieuw in de eredivisie. In de playoffs om promotie en degradatie wonnen de Rotterdammers... de eerste wedstrijd uit bij Helmond Sport met 5-1. Ook de andere eredivisieclub in de playoffs, VVV-Venlo, deed goede zaken. Uit bij FC Zwolle wonnen de Limburgers met 2-1. De returns worden zondag gespeeld. Het weer vanavond en vannacht in het westen en noorden geregeld buien... en kans op onweer. Ook morgen bewolkt met wat buien. Het wordt dan 15 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie met een drietal files, allemaal door werkzaamheden. Zo staat op de A15 vanuit Gorkem naar Rotterdam... tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht 2 kilometer. En ook 2 kilometer op de A28 zwolle Veen tussen nieuw en Staphorst. Dan de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen Maarn en Den Dolder 3 kilometer.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 Goedenavond, laatste uur langs de lijn met tennis en voetbal. Eerst maar eens dus even buurt bij Ronald van der Geer. Want het is er nog gescoord in de slotfase bij ADO Groningen. Nee, er is niet gescoord. Er is nog wel oh. immers op de paal geschoten. En er zijn nog mogelijkheden geweest voor ADO Den Haag. John van der Brom wordt omringd door fotografen. De wedstrijd is ten einde. ADO heeft een dikke, dikke stap gezet richting Europa. Het stadion ontplofte al toen Jens Stornstra net een publiekswissel kreeg. Hij met drie doelpunten toch een groot aandeel in deze 5-1 zegen van ADO op FC Groningen. Je zou Zeggen, dat mag niet meer mis. De spelers van ADO Den Haag maken nu een buikschuiver richting het uh, publiek dat uh, ja, helemaal dol is. Er zou een huldiging zijn komende zondag. Omdat ADO ondanks alles een goed seizoen zou hebben. Maar ja, nu Europees voetbal is gehaald, zal het uh, nog lang onrustig blijven in de Hofstad. Nog één wedstrijd spelen. Maar ADO is er eigenlijk wel met een 5-1 overwinning op FC Groningen. En zo is al het voetbal van vandaag ten einde. U hoorde het eerder, Zwolle VVV 1-2 in Helmond Sport Excelsior 1-5. Dat gaat om promotie degradatie. Nu hebben we tijd voor tennis. Roland Gros aangeschoven zijn, Mark Brasser en John van Lottem. Goedenavond, mannen. Goedenavond, goedenavond. Ja, we, hebben, we kunnen terugkijken op een, een, een fantastische dag voor het Nederlandse tennis. Uh, Mark, een spectaculaire overwinning van Aranxa Rus op uh, Kim Kluijsters nummer 2 van de wereld. Dat had jij vanmorgen ook niet gedacht? Nee, dat had ik ook niet verwacht. Dat had Arans Carus waarschijnlijk ook niet verwacht. En dat had Kim Kleisters zeker niet verwacht. Maar ik moet zeggen dat ik het wel... naar nou, Het gaat te ver, misschien om het een zegen voor het vrouwentennis te noemen. Maar ik ben wel blij dat het een keer gebeurt. Zag jij het aankomen, John? Nee, nee. Ook tijdens de wedstrijd niet, hè, volgens mij. Nee, ja. In, in, in het begin van die, uh, van die derde set... dan, uh, dan denk je... Ja, het is onmogelijk dat uh, Kleisters dit nog kan, kan omdraaien. Zoveel fouten dat ze maakten. Uh, maar nou ja, we hebben het gisteravond nog op televisie over gehad. Van, uh, het, is, het is een mooie ervaring zal het zijn voor Arantia Rus. Nou, dat is het zeker. Ja. <laughs> hoe, hoe, hoe kan zoiets gebeuren? Aan wie ligt het? Ligt het aan, aan het slechte spel van Kluisers, aan het goede spel van Rus, beide? Ik denk in dit geval beide. Ik hoorde de coach Ralf Kok zeggen na de wedstrijd... dit zal haar een boost geven en die heeft hier echt het maximale uitgehaald. Daar was ik het niet helemaal mee eens. Ze begon heel nerveus. Dat is niet achter gek, Dat is zeker niet gek. En dat is daarom die ervaring waar ik het over had eigenlijk gisteravond. Maar ze kwam 6-3, 5-2 achter. Zelfs een matchpoint. Ja, en dan was het eigenlijk de wedstrijd die ik verwacht had. En um, ja, op een of andere manier kon Kleisters het gewoon niet afmaken. Ze maakte gewoon zoveel fouten. En, en op een gegeven moment ging Arantia er echt in geloven. En dacht van nou, als ik die bal gewoon diep terugspeel, dan is dat genoeg. En dat bleef ze heel goed doen. En daar week ze ook niet vanaf. En ja, in de derde set uh, kreeg ze wat meer vleugels. En, uh, en ging ze ietsje agressiever spelen. Zo klassen van haar, Mark, dat ze dus dat... Uh, nu al kan omdraaien, haar spel. Dat's ja, dat's een nee, dat Ze tactiek. Ja, dat is zeker. Maar nog even op, op, op John in Haak. Ik zei net van het, het is een, een zegen voor het vrouwentennis. Ik bedoel, um, Kleisters werd meteen maar weer even bij de favorieten gezet, maar sinds eind maart geen wedstrijd meer gespeeld. Uh, um, eerst problemen gehad met de schouder, met haar met pols, toen er enkel. We zien dat ook wel eens bij Venus bij en is Serena ze bij Williams. Het is dus een tijd uitgewezen, toen we ons meteen ook geloof ik. Ja, het maar toen he? had ze nog wel wat voorbereid ze nog wel voor. Was ze fit in ieder geval. Ja. Ze was nu natuurlijk niet fit. En we zien dat ook wel eens bij Venus en Williams. Williams, die komen dan uit een blessureperiode, hebben heel weinig getraind en staan zomaar weer in de finale of in het toernooi. Ik denk dat dat niet goed is voor het vrouwen. Dus je kan ook zeggen: nou ja, goed, dan moeten die vrouwen maar zorgen dat ze winnen. Maar Kleist is dus nu ook, uh, uh, dit was de tweede partij op Graffle Pass. En ze zei ook: van ja, zelfs toen ik de eerste set gewonnen had en, en voorstond in die tweede, had ik nog niet echt het gevoel van: ik heb deze wedstrijd in mijn vingers, het, het gaat zoals ik wil, ik heb een strijdplan. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met die, ja, die voorbereiding die helemaal in het water is gevallen. En ja, als er dan, dan part, zo'n partij toch nog weer wint dan ja dan ik, ik, ben, ik ben wel blij dat ze dat ze inderdaad verloren heeft Kleister dat Rus gewonnen heeft en het is inderdaad enorm knap uh, hoe ze dat gedaan heeft Rus um, we hebben het even opgezocht in de hele wedstrijd heeft Rus maar acht winners geslagen twee in de derde set één ja, ace ook nog eens die eraf trekt, er af trekt blijven er zeven over ja. en wat dat, mij opvalt het is het eigenlijk nog eens de winners maar de 68 onnodige fouten van uh, van uh, Kim Kleisters en uh, uh, dat alle, heel veel, hè? Alle breakpoints in de, in de derde set waren dubbele fouten. Dus dat, dat is ook wel heel erg lekker. Als je als tegenstander ja, je breakpoint gewoon niet hoeft te spelen. Uh, maar daarentegen... Ze, dat ze plaatst ook, het wel in het perspectief, wat jij nu zegt. Dat klopt. Alleen ze bleef heel gedisciplineerd spelen. Arantje Rust, dus ze ze hoefde ook geen winners te slaan. Dus, uh, en maakte daardoor ook... Een zelf weinig onnodige fouten. Want 22, 22 ja. onnodige fouten... Uh, heeft ze gemaakt. Ze dus heeft dan wel weinig uh, winners geslagen. Maar ze heeft ook heel weinig, zeker voor vrouwentennis... heel weinig onnodige fouten. Dat maar 22 in heeft Ze heeft tactisch goed gespeeld. Ja. Zo kan je het ook interpreteren. Ja. Ja. 22 onnodige fouten, dat zie je normaal bij Nadal in drie sets. Hè. Die, die ja. maakt er 8 in een set. En, en komt dan op, op, op dit aantal uit. Ja. Dus ze, ze hoefde dat risico inderdaad niet te nemen. Voordat ze echt voor de winnen moest gaan had... Kleist, ze, nou ja, of, of de score gemaakt, maar in veel gevallen... de fout al gemaakt. Ja, en dat... Uh, daar heeft ze uitstekend gebruik van gemaakt. Een mooie stap. Ze uh, speelt in de derde ronde nu tegen een Russische... Uh, die heet Maria Kirilenko... Ik ken haar niet goed, welke haar naam, maar heeft ze daar kans dan tegen? Ja, als je wint van, van van, van zou je zeggen, ja. heeft je al kans? Ja, nou... Of werkt het ik, zo niet? Ik, ja, zo, zo werkt het uh, helaas niet. Um, Kirilenko is een hele goede speelse, staat al, al jarenlang in de, uh, bij de eerste vijftig van de wereld in ieder geval. Um, een speelse die ook vaak in Grand Slams uh, goed presteert. Dus dat is een hele zware loting. Alleen ja, je staat in de derde ronde, dus je, daar komen de beste speelsters dus ook uh, tevoorschijn. Hoe moet ze spelen, Mark? Ze moet gewoon haar eigen spel spelen. Ze moet zich vooral niet aan gaan passen. Ze, ze, ze serveren vandaag heel goed. Ik bedoel, als ze dat vast kan houden, dan, dat is een wapen, dan, dan, ja, dan, zeker in het ja, is, toch? Dat, ja, Dat is een wapen. Maar het lukt niet. altijd. We hebben er ook Australië in open begin van het jaar gezien. speelde de tweede wedstrijd koos net zo van meen. Ik zei ze ook van ja, ik moet goed serveren. Ja, en dan in de wedstrijd kwam het er dan helemaal niet uit. Nou ja, vandaag zoals ze dat plannen ongetwijfeld ook gehad hebben. Goed serveren, proberen die voorhand in stelling te brengen. En uh, ja, als dat lukt, ik bedoel, speel je eigen spel, maar ik bedoel, ze moet zich zeker niet aan gaan passen aan het spel van Kirilenko. Hey, ik, ik zag nog wel in die wedstrijd uh, dat er nog heel erg veel rek uh, bij Arancha zit. Um, ik denk dat haar, uh, haar echte sterke punten nog veel en veel beter kunnen, met name um, uh, die voor en cross, waarbij ze echt speels is, echt de baan uit kan trekken. Eerste service percentage uh, nog hoger. Um, ja, ze is linkshandig, dus dat maakt het al uh, redelijk lastig. Dus wat maakt dat er redelijk lastig? Nou, is dat je, is dat je um, met name linkshandige spelers... nou Kijk naar Nadal de bal echt de baan uit kunnen trekken. En uh, met name met, uh, bij dames tennis... Uh, over het algemeen allemaal dubbelhandige backends hebben. En dat heel moeilijk te verdedigen is. En ja, ik, ze, er moeten nog wel wat stappen genomen worden. Maar bij goed, je, je kan ook zeggen... ze speelt voor het eerst op het centenkoord... tegen de nummer twee van de wereld. En dan zo cool blijven. Ja. Dus ze bleef heel cool ja, dat is toch wel in de, de set, ja, ja. was echt, echt uh, super om te zien. Ja, en dat, dat uh, is, zo, ik zo zat te kijken. Ik denk, nou, iedere keer verwacht je eigenlijk toch de ommekeer van ja, ja. het zal toch nou, niet. Nou, dus als, dat, dat zit ja. wel een beetje in de karakter ook. En daar was Ralf Kok, de coach, ook wel blij mee. Die zegt: Ja, het is nu niet euforie en, en juichen vanavond de stad in en zware aan het bier bij wijze van ja. spreken. Nee, het was gewoon rustig. Oké, okay, we gaan even van genieten vanavond en morgen gewoon de knop weer om richting die wedstrijd van zaterdag tegen Kirilenko. Zo zit ze gewoon in elkaar. Inderdaad, ze is vrij cool. Dat is knap. Maar dit doet er goed natuurlijk voor de ranking. Ze was weggezakt, uh, zo rond de, wat is het, 140 volgens mij. En uh, ja, dit, dit uh, Grand Slam, daar haal je de meeste punten. Dus voor, voor haar carrière is dit zeker goed. Prachtig. Um, Robin Hazen speelde ook vandaag. Had ze ook meteen na zijn eerste wedstrijd gefocust. Speelde een hele goede eerste set tegen Marie Fish. Maar hij verloor wel in drie sets. Hoe kan dat? Wat is daar misgegaan? Ja, voor mij ligt het aan één punt in de wedstrijd. Vertel. Uh, um, 5-5, uh, wedstrijd uh, loopt uh, helemaal gelijk op. Uh, ik vind uh, Robin ietsje agressiever spelen zelfs dan Marty Fish. Um, voorafgaand aan het, aan het duel dacht ik, van, nou, dit is een, een goede kans voor Robin. om uh, een. Jij groot... zei, als hij tegen iemand moet spelen tot de top 10, dan moet het die Marty Fish dan zijn. Dan moet het Marty Fish zijn. En uh, Dat zag ik ook terug in die, uh, in die eerste set. En op 5-5 kreeg hij een breakpoint. En dan was hij zo nerveus. De twee... Uh, de twee laatste slagen die hij sloeg. één dropshot uh, die hij niet had moeten slaan. En zijn ze, ze passeerslag die hij normaal gesproken overal heen slaat... sloeg hij echt onder in het net. En die verloor de game. En uh, verloor de tiebreak uh, volgens mij met 7-1. En toen, toen, heb ik, uh, toen was hij weg. Toen hef, heb ik hem niet meer, uh, niet meer gezien. Hij, uh, hij was... Uh, er zat totaal geen lijm meer in zijn spel. Uh, ja, oftewel, het, ja, uh, en, en Marty Fish werd, werd steeds beter. En uh, die ging, kreeg steeds meer vertrouwen op Greville. En ja, dan zie je ook wel dat, dat die ervaring heeft, Marty Fish, om het dan uh, heel rustig uh, uit te spelen. En dat ook sets. We zagen het gisteren bij, bij Schorel. Die is natuurlijk een stuk jonger. Veel ja. minder ervaring. Speelde een goede eerste set tegen Wawrinka. Krijgt ook kansen in de eerste set om te breken. Doet dat niet. Maar goed, zit vervolgens wel goed in de eerste set. Verliest hem. Daarna was het eigenlijk gebeurd. Timo de Bakker tegen Djokovic. Ging in het begin in de eerste set nog goed mee. Verliest hij na tweede set kansloos. Helemaal ja. uh, niet weggegeven. Maar het, het is wel een beetje hazen, inderdaad, wat je zegt. De eerste set verliest hij. En daarna is het, is het over. Het is wel, uh, er zit niet een lijn in. Maar het is wel bij alle drie opvallend dat het gebeurt. Ja, het meest opvallende voor mij. Is, uh, is, is Robin Hazen. Omdat uh, dit gewoon echt voor hem een grote wedstrijd is. Ook voor zijn carrière. Um, omdat ik... Uh, ja, hij kan hier gewoon een, een top 10 speler verslaan. En daardoor naar de derde ronde van de Grand Slam gaan. En um, dat komt dan ook aan bij de andere spelers. Als je dit soort jongens verslaat. Um, Schorel Zoals vind ik de Bakker dat vorig jaar een beetje had. Hè? Dat ja. opeens iedereen kende hem. Ja. Hij, We uh, gaan even luisteren naar Robin Hazen. Jongens. Hij uh, stond uh, verslaggever Martin Vriesema te woord. na zijn partij. Robin, in 3 sets eraf tegen Marty Fish. Uh, ja, een nummer 10 van de wereld, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar ik denk dat je hem toch meer pijn had willen doen. Ja, zeker. Omdat ik eigenlijk erg goed begon. Of tenminste, ik had de eerste keer me even aan het struggelen. Maar vanaf 1-1, 2-2 begon ik echt goed te spelen. En had ik voor mijn gevoel, had ik het voel dat echt de betere speler was. En met pech eigenlijk verlies ik een beetje die, die set. Want op 5-5 heb ik één breekkans. Waar hij een uh, netband en op de lijn slaat tegelijkertijd. Ja, als je zo'n punt maakt een 6-5 is voor de, voor de set. Dat betekent niet dat je die set uitmaakt. Maar het geeft natuurlijk een heel ander gevoel dan, dan nu. En bij 1-1 uh, in de tweede set het, ja, ging hij struikel die, Of uh, hij ging door zijn enkel of iets. En toen sloeg hij toch verrast een goede bal en een netband. waar ik opeens 45. Ja, en toen verloor ik die game. En dan sta je dus set 2 8 achter met een break. Terwijl je eigenlijk het gevoel hebt van... Hey, ik had de set en de breek voor kunnen staan. En uh, dat gaf gewoon een heel nagevoel gevoel. En, uh, en daardoor ging ik niet uh, echt beter door spelen. Wat zijn dan de trucs nog die je kunt doen? Ik bedoel, ja, dan moet je, je in principe uh, mentaal... Dan moet je, je overheen zetten natuurlijk. Hè. Dan, je mag niet aangeslagen zijn. Nee, uh, zeker niet. Maar je merkt nu misschien ook nog steeds... Uh, het is ontzettend veel wind. Dus het is heel moeilijk ook om in die wedstrijd te tennissen. Uh, want de ballen, die stuiteren eigenlijk... Of het prima, maar... De timing, dat is gewoon heel lastig. En, en daarvoor had ik heel veel moeite mee. Ik, had, uh, ik probeerde af en toe juist een bal echt ja, hard te slaan. Soms eigenlijk een beetje minder hard, een paar keer die slice. En ik timde zo slecht soms, dat, ik, dat het er denk ik ook een beetje amateuristisch uitzag af en toe. En dan vlies dus van Marty Fish. Je haalt hier wel een tweede ronde. Wat een stapje was in de, in de carrière. Dus, dus zeg maar overal, hoe sta je hier nu? Nou ja, kijk, ik, ik baal ontzettend dat ik uiteindelijk zo een tweede en een derde set afleveren. En, en zeker omdat ik gewoon vier sets lang, dus de eerste partij ook, gewoon echt goed niveau laat zien. En, uh, en, en, en dat is wat niet goed is natuurlijk aan de situatie, dat, dat mag gewoon niet gebeuren. Als je 6-6-2, 6-4 verliest, ja oké, okay. maar niet eigenlijk zoals het nu uh, is gebeurd. En, en dat, dat, uh, daar baal ik ontzettend van. Alleen, ja, zoals je zegt, ja, je probeert dan in die wedstrijd... en als het dan aan het begin van die sets dat je toch weer op een achterstand komt... gaat hij alleen maar beter eigenlijk met die winst spelen. En ik ga een beetje forceren, waardoor het eigenlijk nog slechter wordt. De carrière in wat bredere zin. Misschien gek om je dat nu te vragen, zo naar zo'n wedstrijd. Maar ik heb het gevoel dat je nu weer wat stappen moet gaan maken. Hoe zie je dat zelf? Wat, wat zijn wat dat betreft de doelstellingen nu uh, de komende weken... en als je nog wat verder vooruit kijkt? De doelstellingen zijn nog steeds uh, dat wat ik aan het begin van het jaar heb gezegd. En dat is... Uh, en uh, aan het einde van het jaar in de top 50 staan. En, uh, en ik heb nog heel veel punten te verdedigen met uh, allemaal die challenges die ik vorig jaar won. En, uh, en uh, zoals de volgende week ook verlies ik gewoon 90 punten. Nu heb ik hier 45 punten. Dus ondanks mijn winst hier zal, zal ik wat zakken op de ranglijst. Maar uh, als ik eind van het jaar bij de top 50 sta, dan heb ik het echt goed gedaan. Dan heb ik eigenlijk een heel seizoen op de ATP en de Grand Slams en de Master Series gespeeld. En tegen elke week eigenlijk tegen een goede speler. En uh, dit jaar ook, ik heb eigenlijk van, van twee, drie jongens verloren die lager staan dan ik. En verder heb ik van jongens verloren die 14, 9, 10 van de wereld staan. Uh, ja, dat is natuurlijk geen schande. Alleen op den duur moet je natuurlijk dat soort wedstrijden ook gaan winnen. Alleen, uh, dat komt dan wel het jaar erop. En uh, ik, ga niet, ik maak me niet druk dat dat nu al moet gebeuren. Haas ligt op koers. Ja, dat vind ik wel. Het is goed te analyseren van zichzelf in ieder geval ook. Robin en Haas. Hij ligt op koers, zijn jullie het daarmee eens? Ja, nou ja, goed. Kijk, um, nee dus. Nou ja, nee, we, nee, we waren wel een beetje van overtuigd... net dat we vonden dat hij best kansen had in deze wedstrijd. En dan kan je het inderdaad voor je uitschuiven en zeggen... nou, dan komt het volgend jaar wel dat ik van deze jongens win. Ja, je kan ook zeggen van... Uh, verdomme, inderdaad, het had nu kunnen gebeuren. En misschien wel moeten gebeuren. En, en, dus ja, wat dat er gaat, schuift hij het een beetje voor zich uit. Uh, ja, goed. Nou, hij voelt het wel als een pijnlijke nederlaag. Ik denk dat, dat hij ja, dat met duidelijk. een heel goed gevoel naar huis gaat. Nee. Goed, dan uh, nog even Rafael Nadal. Die speelt dus, dan moet je hem noemen. Hoe deed hij het? Ja, dat vind ik niet, uh, niet erg makkelijk. Nee? Tegen, nee hij nee, speelt nee. tegen Andugar. Landgenoot, landgenoot. van hem. Ja. Had, ik, had ik verwacht dat hij die gewoon wel redelijk simpel in drie sets zou verslaan. Um, maar ook hier had hij uh, moeite. Met, met name die laatste set. En, um, de eerste set stond hij een break voor, werd hij weer teruggebroken. Dus ik... Um, hij Naar is een beetje zoekende en ja. ik, ik, ik, ik, ik wijd er toch aan het feit dat hij die twee nederlagen heeft geleden tegen Djokovic. Dat hij daar wat onzeker van is geworden of zo. En een vijf zetter in de eerste ronde. En een vijf zetter ja. in de eerste ronde. Nou, hij stond vijf 2 achter in de derde nu, setpoints tegen. Dat overleeft hij wel weer, komt hij wel weer terug, sleept hij hem met een tiebreak in de derde eruit. Dat wel, ik bedoel dat is knap. maar is leuk voor het toernooi, komen ze zo voorstellen. Ja, ja. toch? een centrum. onzeker ja. Nadal, ja. Die, die zien we niet vaak. <laughs> nee, genieten. Goed, zijn er verder nog verrassingen te melden? Uh, Jurgen Meltzer ligt eruit. De halve ja. finalist van uh, heb ik ja. in deze uitzending. Ja. verteld. Nee, Murray door, Söderling door, Nadal door. Uh, een paar namen. Sharapova Bijna uit. Ja, Sharapova er Bijna uit. Bagdatis en Davidenko. Het zijn niet meer de spelers die echt hoog staan. Zo rond plaats 20 ietsje lager. Die, die verloren vandaag. Sam Querrey, ook zo'n Amerikaan. Ook rond plaats 20 ging er ook uit. Uh, Florian Meijer, plaats 20 ging eruit. Dus er zijn wel wat geplaatste spelers uitgegaan vandaag. Duidelijk. John Verlotte Mark Blasser, dank je wel.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 Dames, teni escondidas, tremendas armas para las batallas. de la que no perdona de la fruta y la pintura. Café Quijano La Lola. Echt zo'n ouderwets tourplaatje. Het klinkt een uh, dag na de 48,8 miljoen euro gemeentesteun als een grap, maar dat is het niet. PSV Eindhoven presenteren vandaag op het circuit van Zolder in België zijn race voor het aanstaande Super League formula seizoen. Wat is dat, Super League? Nou, dat is een bijna niet uit te leggen combinatie. Eh, staat hier van v 12 met 750 pk en voetbalclubs. Oftewel racewagens die zijn gespoten in de kleuren van de voetbalclubs die ze vertegenwoordigen. Onze verslaggever Louis Dekker keek zijn ogen uit. De timing is verbluffend. Een dag na de injectie van dik 48 miljoen euro in PSV... Presenteert het op het circuit van Zolder een uurtje onder Eindhoven in België zijn race team. Peter Kenty, de marketingmanager van PSV, moest er zelf ook even de knop voor omzetten. Ja, omstandigheden lopen je om af en toe creatief te zijn. En creativiteit past wel bij PSV. Het is de day after. Ja, dat kun je wel zeggen. Het staat hier in het circuit. En gisteren stonden we in een ruimte bij het gemeentehuis om uit te leggen hoe we samenwerken met de gemeente Eindhoven. In de weg voor naar een nieuwe financiering voor, uh, voor PSV. Het is inderdaad een heel, heel erg groot contrast. En, uh, maar gisteren gaf ons gewoon een heel goed gevoel. Hè. Mensen, natuurlijk zit er ook heel veel emotie bij. Hè. Wat een overheid die gaat samenwerken met een club. We hebben dat eigenlijk voor ja, echt de is PSV, de voetbalvereniging geweest... die eigenlijk altijd zonder steun van zijn gemeente heeft kunnen opereren. Ja, maak je zo'n zo beslissing, ja, daar zit er natuurlijk heel veel omheen. Emotie, uh, reacties van mensen, maar gelukkig ook heel veel begrip...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 En ik denk dat voor iemand als Jelmer, een Nederlandse coureur... Hè, die uiteindelijk wil je toch rijden voor een Nederlandse club. Dus we hebben echt een rossoneri nu bij ons in het team erbij gekregen. Zo zou je het kunnen bekijken. De Super League. Racewagens in de kleuren van voetbalclubs. Sport kort. Net als gisteren stond er in de ronde van Italië een tussenetap op het programma. Niet zwaar genoeg voor een gevecht van de toppers, maar wel zwaar genoeg voor de avonturiers Joris van den Berg. Inderdaad, voor de tweede dag op rij gingen de vluchters het uitvechten wat betreft de ritzege Dat gebeurde in San Pellegrino Terme. Een kopgroepje. Uiteindelijk bleven er drie man over. Capecchi in Italiaan, Pinotti in Italiaan en Seeldraaiers in Belg. En die drie gingen sprinten. Het werd een simpele sprint. Eeros Capecchi van Liquigas won. Pinotti tweede, Seeldraaiers derde. Tankink zat ook in de aanvankelijke kopgroep en werd elfde. En in het algemeen klassement veranderde helemaal niets. Joris van den Berg. Morgen en overmorgen staan er weer bergritten op het programma. Zondag eindigt de Giro met een tijdrit van 31,5 kilometer. De kans is trouwens gegroeid dat Alberto Contador na de Giro ook de Tour de France gaat rijden. Het sporttribunaal Cas heeft zijn dopingzaak uitgesteld, waarschijnlijk tot na de Tour. De zaak stond oorspronkelijk voor begin juni gepland, maar het Cas wilde partijen meer tijd geven zich voor te bereiden. Bij Contador werd vorig jaar tijdens de Tour een minime hoeveelheid klembuterol gevonden. De Duitser André Greipel heeft de tweede etappe van de ronde van België gewonnen. Hij was in knokken, hij is Kenny van Hummel te snel af in de massasprint. Greipel nam ook de leiderstuil over van Lieve westra die de slag miste. En de tweede rit van de ronde van Beieren ging ook naar een Duitser. John Degenkolb won in Bad Gugging de massasprint. Son Haken blijft leiden in het klassement. Laurens-Jan Anjema heeft de kwartfinale gehaald van het EK Squash in Warschau. Hij won eenvoudig van de Tsjech-Roman Zweck. Voor Bart Ravelli en Pietro Schweertman viel het doek. Dan gaan we napraten over Zwolle tegen VVV. Een wedstrijd om promotie, degradatie. De eerste van twee wedstrijden. Zwolle verloor op eigen veld met 1-2 van de Venloonaren. 0-0 was het bij rust. Daarna was het twee keer Ucebo voor VVV. En Arne Slot deed wat terug uit een penalty voor Zwolle. Bijzonderheid was dat Ken Leemans van VVV een rode kaart kreeg. Kort voor tijd wegens een grove overtreding. En in hout komt de commentator nu in gesprek met de maker van de enige goal van Zwolle slot, waarom winnen jullie hier niet vanavond? Ja, typische verhaal van een eerdivisieploeg tegen een eerste divisieploeg. Ik denk dat wij kunnen zeggen dat we beter waren. Alleen wij maken de kansen niet af. En, uh, een dom foutje van ons en daar komen we helemaal achter. Dat zie je bijna altijd uh, als je tegen een hoger niveau speelt. Dat je zelf een dom foutje maakt, terwijl je eigenlijk gewoon beter bent. Is dat uh, niet benutten van kansen ook niet eigenlijk een beetje het verhaal van de tweede competitiehelft? Dat is zeker het verhaal van de tweede competitiehelft, ja. En uh, dat is eigenlijk ook een beetje het verhaal van wat ik net al zei van eredivisieploeg tegen eerste eerste divisieploeg. Maar het tweede seizoen is al ongelooflijk veel kansen gemist. En ik denk dat we vandaag weer een paar aardige mogelijkheden gehad hebben. Als ik de eerste helft zie, dan zie ik uh, Zwolle tegen VVV. En dan denk ik, als ik naar het spelbeeld kijk, Zwolle is de eredivisieploeg en VVV de eerste divisieploeg. Ja, maar nou, nou, nou wouden hun natuurlijk wel een beetje, want ze zakten heel erg in en lieten ons het spel maken. Maar dat lukte ons heel aardig, denk ik. Maar ja, hebben we hebben van de vorige gezegd, van, je zult zien uh, dat wij veel aan voetballen komen en de ruimte krijgen... We gaan druk zetten op hun. Nou, hun hebben denk ik geen fatsoenlijke aanval gehad. Zo beetje. Ah ja, tweede helft ook niet. En dan, uh, een brede balletje die niet goed aangenomen wordt. en uh, Ze lopen door en ze schieten die bal erin. En nu? Nou, ja, nou hebben we natuurlijk geen prettige uitgangspositie. Maar goed, het spelbeeld geeft nog wel aanleiding om te denken dat er nog wel iets te halen is zondag. Dus uh, het is dan niet hopeloos. Met name de 2-1 is dan natuurlijk nog wel erg fijn. Want geeft jezelf nog enigszins uh, een, uh, een uitgangspositie. Maar fijn is het niet natuurlijk om thuis te verliezen. Heb jij als routineer nog uh, de bibbers in je benen als je bij die penalty staat? Nou, god, dat is 2-0 achter. Dat is niet het allerspaanste moment uh, van je leven. Maar god, de uh, penalty is altijd spannend, Zelfs als ik tegen een amateurs moet nemen. Mijn uh, penalty-record is ook niet uh, geweldig. Dus, uh, wat dat betreft uh, ja, heb je toch altijd wel even zenuw, hoor. Maar gelukkig ging iedereen. erin. Nou, nog even over jouzelf. Uh, ik zie jou voetballen als een jonge god. Uh, dan denk ik, die man die hoort gewoon in de uh, Eredivisie thuis. Wat er ook gebeurt. Ja, dat is een mooi compliment. Maar uh, het liefst zou ik dat met Zwolle doen. En uh, ik heb hier natuurlijk nog gewoon een contract. En uh, ik, ik denk nog steeds dat we die mogelijkheid ook hebben. Maar, uh, maar goed, we hebben onszelf niet gemakkelijk gemaakt uh, op basis van deze wedstrijd. Maar stel dat er een Eredivisie Club komt. Kijk, laten we nou wel reëel zijn. Dit ziet er niet goed uit voor Zwolle. Uh, zou jij nog Eredivisie aan willen en kunnen? Nou, ik ga niet zeggen dat ik dat absoluut niet wil. Maar ik heb het wel heel goed naar mijn zin hier in Zwolle. Ik ben teruggekomen vanuit een aantal jaren divisie. Ik vind het een hele leuke club, een hele leuke spelersgroep. Goed, als voetballer wil je wel het hoofdst hebben, maar ik zou het ook helemaal geen ramp vinden om volgend jaar gewoon lekker bij zool te spelen. Dan moet het maar in de eerste divisie. Nee, we gaan er niet nog altijd vanuit dat het in de divisie is. Maar als dat niet zo is, dan is het inderdaad in de eerste divisie. Dank je wel. Golden Days is dit barrels van de Nederlandse Crystal. Vanavond was de derde Diamond League wedstrijd. Na Shanghai en Doha waren de atletiek toppers nu te zien in Rome. En Iedereen keek daar natuurlijk uit naar de 100 meter bij de mannen. Usain Bolt was er eindelijk weer eens bij. Hij was lang geblesseerd aan zijn rug. Bolt ging het wel aan nu met Asafa Powell. Leon Haan heeft het gezien. Leon, hoe is het afgelopen? Ja, Bolt won uiteindelijk met 9,91 en Paul noteerde 9,93. Maar het was een bijzondere race omdat de start van Usain Bolt eigenlijk uh, vrij slecht was. En Juist daar met... al heeft hij op getraind, hè? Hij heeft er wel op getraind. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd een onderdeel van de sprint. Maar hij heeft veel langer dan welke atleet, welke sprinter ook... En uh, dat betekent dat hij per definitie eigenlijk altijd... die eerste meters meer moeite heeft dan de rest. Nou, nu was het overduidelijk verschil. Het leek er echt op dat Essever van Paul zou gaan winnen. Want die laatste 20 meter kwam er in één keer een versnelling. Oh, ja, en toen won hij dus toch nog. En dat was wel uh, mooi om te zien. Maar ik begreep dat hij zich daar meer op wilde toeleggen. Op juist die eerste 30 meter. Omdat hij daar uh, eigenlijk het meest verliest, als je daarvan mag spreken. Ja, maar het was de eerste race van het seizoen. Hij is er natuurlijk een tijd uit geweest. Hij is een tijd lang geblesseerd geweest. Kijk, in zo'n sprint er komt alles...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 Om uiteindelijk het optimale resultaat te bereiken. Hij blijft wel heersen, denk je. Zeker. zeker. Ja, Oké. Okay. Dan uh, waren er nog andere opzienbare resultaten naar Rome? Nou, de prestatie van Bolt, dat was eigenlijk het meest opmerkelijke. Mm -hmm. Daar was het publiek ook voor gekomen. Er waren een kleine 50.000 mensen in het Olympisch Stadion in Rome. Dat is natuurlijk goed gevuld. Er waren in totaal vijf uh, beste jaarprestaties. Nou ja, misschien de meest opmerkelijke op de 1500 meter. Een atleten die we gaan terugzien aanstaande zondag in uh, Hengelo. is uh, Mariam Yusuf Jamal. Een atleet die van oorsprong een Ethiopisch is... maar die uitkomt voor Bahrein, die noteerde 4 0 Dat was een uh, mooie en overtuigende winst. En dan eigenlijk ook benieuwd wat zij dan zondag kan doen... bij de Fanny Blanks Games in Hengelo. En verder was er nog een opvallende prestatie bij het Polsstuk hoogspringen. De Fransman Renaud Lavillenie sprong 5,82 meter. Hij is de Europees Indo kampioen. Eerst eerste paar wedstrijden waren niet zo overtuigend... en nu dus het uh, beste in de wereld met 5,82. Doen er eigenlijk het Nederlands mee aan de dag met Nee, het ja, in het voorprogramma deden er een paar sprinters mee. Maar ze spelen op dit moment geen rol van betekenis. Uh, het seizoen moet echt nog op gang komen. We hebben natuurlijk wel een, een aantal Nederlanders die in staat is... Giovanni om om Martina te... natuurlijk. Ja, Giovanni Martina <laughs> nu. is nu natuurlijk ja. Nederlander. En, en die heeft natuurlijk in de voorgaande wedstrijden... toen hij nog uh, gewoon eigenlijk... stond hij weliswaar als Nederlander geclassificeerd... maar had nog niet de definitieve keuze gemaakt. Hij is Antilliaan. Mm -hmm. Maar toen uh, was hij, voelde hij en heeft hij nog niet... Echt uitgesproken dat die Nederlander was. Nou, Diezelfde Martina die gaat natuurlijk de komende wedstrijden meedoen. De volgende Diamond League-wedstrijd is op zaterdag 4 juni in Eugene. Maar we zien Martina aanstaande zondag in Hengelo bij de Van die Blanke Schoen Games. zijn benieuwd, Leon. Dankjewel. Gaan we gaan. Wij We gaan weer verder met die andere wedstrijd om promotie-degradatie. Helmond Sport tegen Excelsior. Excelsior, de Rotterdammers, die zijn nagenoeg zeker van de Eredivisie... Kan je wel zeggen: het won in Brabant met 5-1 van Helmond Sport. Bij Rustel nog maar 1-0 door het doelpunt van Bergkamp. Maar daarna was Excelsior los. Kolwijk, Fernandez, Matameleo, De Graaf maakte er 0-5 van. En Joppen deed wat terug voor Helmond Sport. Haast troep van Helmond Sport. tegen kreeg kort na rust trouwens zijn gele kaart. Zijn tweede. De gele kaart, en dat betekende rood 10 man. Dus een helft lang voor Helmond Sport. Ja, en dan is het lastig voetballen tegen de Eredivisionist Excelsior. Frank Wiraert, nu in gesprek met een van de spelers van de Rotterdammers. Nou, Daan Bovenberg, tot volgend jaar weer in de Eredivisie. Dat mogen we zeggen, met nog 90 minuten te gaan, denk ik, met zo'n uitslag.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 Het helpt natuurlijk dat jullie uh, tegen tien man komen te spelen, dan kun je er zo overheen lopen. Want kort voor de pauze dacht ik nog van jongens, je moet het tempo niet nog verder laten zakken, want dan maak je het helemaal sport te makkelijk. Ja klopt, we hebben in de rust tegen elkaar gezegd van dat het echt weer uh, even uh, zo moest als de eerste tien minuten, waarin we wel uh, alles veel druk onder, onder druk konden zetten, waar we ons eigen spel konden spelen. En uh, naarmate de eerste al een beetje voordeurde, zag je inderdaad dat we een beetje te veel uh, gingen leunen. En uh, ja, in de, de rust hebben we dus tegen elkaar gezegd van jongens, kom op, uh, je valt je veel meer te halen dan die 1-0. Dus uh, ga lekker voetballen en uh, ja, nou goed, dat heb je gezien in de tweede helft. Wat moet dit een heerlijk gevoel zijn, dat je het nu al weet? Nou ja, goed, uh, het, het klinkt heel, heel uh, suf natuurlijk, maar uiteindelijk uh, moet je gewoon nog een wedstrijd spelen. En, uh, dat gevoel gaan we, gaan we zondag pas echt, uh, echt activeren. Je, moet echt, je zult je echt moeten opladen denk ik nog, voor die laatste wedstrijd. En het niet te gemakkelijk opnemen, wat nu wel heel makkelijk is. Nou, ik, ik denk eigenlijk dat het uh, helemaal niet zo in elkaar steekt. Als ik gewoon naar mezelf kijk, uh, heb ik nu al zin in de wedstrijd van zondag. Een uh, prachtig afscheid van een uh, prachtig seizoen uh, voor onze eigen fans thuis. Ik, uh, ik denk dat er geen mooie afscheid bestaat. Dus uh, ik denk juist dat het een hele mooie voetbalmiddag gaat worden. Dat sowieso, want niemand had verwacht jullie volgend jaar weer terug te zien in de Eredivisie. Nee. Behalve jullie. <laughs> ja, nee, we hebben altijd onszelf geloofd. En als je ziet hoe ontzettend veel progressie wij gemaakt hebben... en hoe wij voetballen, dan uh, is het ook niet, niet meer dan verdiend... dat wij uh, gewoon nog een jaar de Eredivisie spelen. Ik denk dat we een wereldprestatie neergezet hebben. En uh, ja, complimenten voor veel de ploeg. Daan Bovenberg, Frank Wielaert uh, liep verder... en kwam toen de coach tegen Van Helmond Sport... die volgend seizoen actief is bij Willem II. Jurgen Streppel, jullie hadden er zo'n zin in en jullie geloofden er ontzettend in. En dan krijg je dit. Ja, grote deceptie. We inderdaad inderdaad geloof. En, maar dat was snel in de grond gebeurd. Na vier minuten een fout achterin. 1-0 achter. Toen sloeg, het, toen sloeg het stadion stil. Maar Daarna hebben we ons denk ik wel redelijk herpakt in de eerste helft. Al liet Excelsior dat gewoon toe. Maar goed, dan moet je dat kunnen. En we hebben weinig kansen gecreëerd. Rust proberen een aantal dingen bij te stellen... Ja, als je dan binnen 5-6 minuten, geloof ik, hè, als je dan een penalty tegenkrijgt en een rode kaart, ja, dan, uh, dan, is het, uh, dan is het lastig. Laten we daar maar op houden. Ja, toen was de droom over eigenlijk, daar kwam het op neer. Nou ja, goed, uh, je mag het nooit opgeven, maar dan, dan wordt het wel lastig ja 0-2 is uh, tegen, tegen een ploeg uh, als Excelsior, die heel erg scherp zijn in de counter. Dan, uh, dan, dan wordt, het, uh, wordt het er niet makkelijker op. Um, het blijft nu over. Een feestwedstrijd in Rotterdam voor hun dan. Want jullie zijn daarin een soort van figuranten nu. Ja, ja, dat is wel heel cynisch gezegd. Uh, maar uh, daar komt het uiteindelijk wel op neer. Rotterdamond. Ja, ja dat is, uh, ik heb ze wel eens leuker gehad moet ik zeggen. Ja, het is moeilijk om er wat over te zeggen überhaupt. Want ja, je, je kunt er niks van maken. Nou, goed, Ik denk dat je wel aardig begon. Uh, ik denk dat we, dat, we, dat we er heel veel zin in hadden en dat we erin geloofden. Maar dat werd al heel snel de grond ingeboord. En dan, dan, dan is dit één grote deceptie. Ik heb hier twintig jaar uh, uh, gespeeld en getraind. En uh, mijn speler was ook al in, uh, in, de, in de finale tegen Sparta. En nu als trainer in finale uh, tegen Excelsior. Dus uh, Rotterdam is hem niet echt uh, grensig gezien. Nee, want het werd 5-1. Dus voor Excelsior tegen Helmans Sport. U hoorde Jurgen Streppel, de coach van Helmans Sport, die dus aan de slag gaat bij Willem 2 andere sport nu. Het Olympisch stadion is nagenoeg klaar. De bouw van veel andere sportarena's ligt voor op schema. De voorbereidingen voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen verlopen voorspoedig. Dat kon een delegatie van het NOC NSF vandaag zelf zien, met eigen ogen in de Britse hoofdstad. Zo ook een tevreden chef de mission Maurits Hendricks. Oké, welkom to the tour today. We've obviously just passed the Olympic Stadium, and we'll get plenty of chance to look at it again when we come back round. Oké, wat zien we hier? Hier zien we.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 Nou, ik denk dat als het, als, we, als, we, als het mee zit en de Nederlandse atleten presteren dit jaar en degene die nu nog de nominatie over hebben, dan zou dat, zou dat nog rond de 200 uit kunnen komen. Wat wordt het sportieve doel?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 Is het een voordeel dat het, ja, het een soort van thuiswedstrijd een beetje hè, in Londen? Is dat een voordeel? Ja, ik denk dat de nabijheid van Londen een voordeel is. Het is, het is een Europese cultuur ook. Dus daar, daar, ja, dat, daar voelen we ons denk ik snel thuis. Uh, velen van ons kennen Engeland goed, het is de bakermat van veel sporten. Het is dichtbij, dat heeft zijn voordelen. Ook wel, wel wat dingen waar je even over, over na moet denken. Met passen. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat, uh, uh, dat een atleet uh, plotseling wordt geconfronteerd tijdens de spelen... met uh, een groepje familie die toch nog op het allerlaatste moment besloten hebben om de makkelijke reis te aanvaarden. En zeggen, hallo, we zijn er en, uh, en kan je ons nog even helpen. Dus, dus dat, dat zijn wel dingen waar je over na moet denken. Uh, het, het voordeel is aan de andere kant dat... ...atleten makkelijk op een voor hun ideaal moment kunnen aanreizen. We zijn niet verplicht om met een grote groep tegelijk af te reizen. We hebben niet te maken met acclimatisatie, met tijdsverschil. Dus we kunnen atleten helpen om... Uh, op het voor hun ideale moment aan te reizen. Nou, dat zijn echt wel voordelen, vind ik. Maunus Hendricks, de chef de mission. Hij sprak met Arjen van der Horst over Londen, de Olympische stad van volgend jaar. En dat gaat daar goed, ligt allemaal op schema. Gaan we verder over uh, het voetbal praten. ADO-Groningen om een plaats uh, in de Europa League. En ADO lijkt daar wel zeker van. Want verpetterde vandaag de Groningers met 5-1. Het was nog 1-0 bij rust door een doelpunt van Jens Toornstra. En na rust ging het los 2-0. Opnieuw Toornstra. Toen deed Groningen wat terug via Evans. En daarna was Lex Immers weer trefzeker. Vervolgens opnieuw Toornstra. En Lewin maakte er 5-1 van. wedstrijd werd overigens uh, na een minuut of acht onderbroken. Een paar minuten, een kwartiertje. Want uh, daarna konden er weer verder worden gespeeld vanwege een enorme hoosbui. En het licht kon niet zo snel aan. Goed. Philip Koken nu met de maker van drie doelpunten voor Adel Den Haag. Jens Toornstra. Jens, het moet schitterend voor jullie zijn. Na afloop applaudisseert het publiek. Iedereen gooit zijn shirt uit. Jullie hebben een paar buikschuiven. Dan kom je in het stadion in. En daar zie je alle fips voor jullie klappen. Ja, dat was, uh, ja, was geweldig. Uh, ja, gewoon een mooie avond vanavond. Uh, ik denk dat we een hele grote stap hebben gezet... Uh, richting de voorrondes van Europa, denk Hoe leg je dit uit aan mensen die er niet zijn bij geweest?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 Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat jullie dachten... ja, we zijn zo ver gekomen, dit laten we ons niet meer afnemen. Ja, en uh, ja, dat zag je eigenlijk vorige week tegen Roda ook al. Uh, een hele sterke eerste helft. Toen kregen we helaas toen een rode kaart. Dat gebeurde vandaag niet. En dan uh, ja, trekken we die lijn gewoon door, tweede helft. Het uh, was echt geweldig. Je maakt de drie en dan haalt uh, John van der Brom je eruit in de 93ste minuut... zodat iedereen jou nogmaals een applaus kon geven. Zit je op een wolk? Ja, nu even wel, maar uh, ik moet er wel snel weer af. Want ja, zondag is weer een belangrijke wedstrijd. En uh, we hebben maar eigenlijk maar twee dagen om te herstellen. En uh, die moeten we goed gebruiken. Je hebt jezelf ook wel flink in de kijker gespeeld. Hè? Er zitten nogal uh, wat scouts, ook uit Engeland en Duitsland hier op de tribune. Wat denk je? Ben je hier te houden? Ik weet het niet. Uh, ik heb met mijn zaken weer eenmaal afgesproken... Dat, uh, dat ik deze week nog niks hoor en dat we daarna uh, gaan we even kijken. Maar, uh... Niks hoor van hem? Ja, dat ik niks van hem hoor, maar voorlopig uh, weet ik van niks. Dus. Je zet je mobiel uit? Nee, ik ben ook nog niet gebeld, dus uh, ja, door vrienden. Maar uh, nee, daar is het bij gebleven. Um, kan dat nog mis? Uh, ja, dat is altijd een uh, lastige vraag. Maar als je nu naar uh, vanavond kijkt, dan zou het niet meer mis moeten gaan. Maar je moet wel zorgen dat je de eerste kwartier, eerste half uur doorkomt uh, zondag. Ben je dronken van geluk? Nou nah, ja, zo erg is het ook weer niet. Het is wel, uh, ja, echt, uh, ik voel me echt uh, ja, heel gelukkig, maar uh, dronken van geluk, uh, dat niet. Misschien na zondag. Nog even voor alle duidelijkheid. Wat is voor jou nou de sleutel geweest voor dit succes? Vanavond? Uh, ik denk dat wij al onze persoonlijke duels hebben gewonnen. Dat is het. Is dat zo simpel? Zo simpel is het, ja. Dan, uh, dat is heerlijk voetballen. En, uh, ja, je verovert telkens weer heel snel die bal en uh, kan je weer gaan voetballen. Nou, dat heb je gedaan. Dat hebben we gedaan ja. Succes. Dank je wel.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 ja, veel, dat is een vrij makkelijke uh, analyse lijkt mij op deze wedstrijd. Nog blij zijn dat het maar 5-1 is. Dat is wel een keiharde conclusie. Ja, maar ja, soms uh, is, is de werkelijkheid is keihard. En uh, ja, dat uh, was vandaag het geval. We liepen er steeds achteraan. We zaten steeds te laat in de duels. Ado die wilde het veel meer dan wij. Dat was duidelijk te zien. En uh, ja, dat is natuurlijk een hele slechte conclusie vanuit onze kant gezien. Het was een enorm lang seizoen uh, voor jou. Je moet nog één wedstrijd. Maar goed, het is al zo lang geweest. En het probleem in de eerste helft was dat dat aan jullie spel was af te zien. Ja, nou ja voor mijn gevoel was het geen lang seizoen. We hebben uitstekend met elkaar gewerkt. Uh, daarom is het ook zo jammer dat we nu op deze manier uh, onze één na laatste wedstrijd zo spelen. Hè, uit bij Den Haag in toch een finale. Dus uh, we hebben nu nog één wedstrijd te gaan. En uh, daar zal iets heel speciaals moeten gebeuren om dit nog om te draaien. Noem je dit een wanprestatie? Nou, het is duidelijk een van onze minste wedstrijden in het seizoen. En het is vooral jammer dat we het in zo'n belangrijke fase eigenlijk weggeven. En ja, dat is zeer teleurstellend. Uh, en uh, ja, veel meer kan ik daar op dit moment ook niet over zeggen. Gooi je dit op mentaliteit? Nou, nee, daar geloof ik niet in. Het is... Uh... Het is meer een kwestie van. Ja, juist erin zitten. De juiste. De juiste hoe moet je dat zeggen? De juiste attitude. De, hè, goed in de duels komen. Het was weifelend vandaag, het was aarzelend. En ja, dat is nooit goed om zo te spelen in zo'n belangrijke wedstrijd. Durf je ook nog naar spelers zelf te wijzen? Je hebt belt, die zat niet goed in de wedstrijd, die heb je gewisseld. Je doelman heeft een paar fouten gemaakt. Wijs je daarnaar? Nee, ik heb de spelers aangegeven dat iedereen vooral eerst eens even heel goed bij zichzelf moet uh, te raden gaan. En dan uh, morgen dan gaan we gewoon door met de voorbereiding uh, op de wedstrijd van zondag. En uh, dan wil ik het wel graag horen van de spelers. Uh, wat wil je van ze horen? Nou ja, dat ze kritisch naar zichzelf zijn. Dat ze zelf aangeven wat, wat zij anders hadden kunnen doen, wat zij zondag anders moeten doen. En uh, daar gaan we vanaf morgen weer mee aan de slag. Is voor jouw gevoel de return nu een formaliteit? Nou, nah, het, het zal heel erg moeilijk worden met zo'n grote achterstand. Maar uh, de wonderen zijn de wereld ook nog niet uit. Het seizoen is nog niet voorbij. Want dus Pieter Huis, uh, hij speelde met zijn ploeg de slechtste wedstrijd van het seizoen, zei hij. Op een wel heel ongelukkig moment natuurlijk, want... Uh, ja, dat valt niet meer recht te breiden. Zo lijkt het in ieder geval een 5-1 nederlaag tegen ADO in Den Haag. Nu John van der Brom, de winnende coach van ADO. John, ik neem aan dat uh, jouw mond af en toe vanavond is opengevallen van verbazing. Oh, sorry. Uh, ja, als, je, als je snel geneigd bent uh, om, om te zeggen van nee, dan komt dat heel arrogant over. En ja, dat is iets wat ik absoluut niet ben. Uh, maar ik heb vanavond wel weer uh, een extra bevestiging gekregen van, uh, van mijn ploeg. Dat we, dat we gewoon ontzettend goed kunnen voetballen. Uh, zeker als we zo spelen als vanavond. Omdat iedereen... Ja, echt die focus had van we grijpen Groningen bij de strot... om het even zo uit te drukken. En dat laten we ook niet meer eh, los. En ja, dan, dan kun je als trainer zo ontzettend blij en trots op die gasten zijn... dat je juist in deze, in deze fase van, van die play-offs, hè, de finale... als je dan zo'n wedstrijd als vanavond op, op de mat kan leggen als team. Individueel, maar zeker ook als team. Ja, dan is het genieten. Er zat zo'n uh, hartverwarmend enthousiasme in bij jouw ploeg. Heb je dat nog verbaasd dat jullie dat nog op kunnen brengen? Uh, nou, eigenlijk uh, na, na de wedstrijd tegen Roda niet. He, ik, heb, ik heb toen gezegd van uh, de, de, de focus in het elftal is zo ontzettend groot om een prijs te winnen. En een prijs is het, uh, het spelen van, uh, van Europees voetbal. Dat, uh, ja, dat dat de bovenhand heeft uh, bij de jongens. En uh, nogmaals, dat heb je in de wedstrijd tegen Roda gezien. Maar wat ze vanavond lieten zien, het was uh, geweldig. Het is echt uh, zo mooi, zo mooi om... Uh, uh, in het veld te staan, maar zeker ook als, als trainer langs de kant. En volgens mij als je de reactie op de tribune en dergelijke hoort, uh, ook op de tribune. Super. Het was alleen uh, bij de 2-1 nog even knijpen, hè? want toen uh, leek Groningen terug te komen. Ja, we hebben, je uh, komt 1-0, 2-0, je hamert erop van uh, zorg dat je de nul houdt. Aan de andere kant denk ik dat het uh, was even teleurstelling bij de 2-1, toch een dekkingsfout. Uh, Groningen wordt uh, er is eigenlijk alleen vanavond uh, gevaarlijk geworden uit uit standaardsituaties. Nou, daar hebben ze kwaliteit in, dat weet je. Uh, aan de andere kant uh, ja, was het wel een tik, 2-1. Je zag ook even de kopjes, maar dan kom je op het juiste moment weer op die 3-1. En toen gingen alle lemmen weer los. En dan uiteindelijk de 4 en de 5-1, uh, top. Het kan niet meer misgaan hè, nu. Nou, je bent altijd snel uh, nu te zeggen, nee natuurlijk gaat dit niet mis. Uh, hè, dat zal, als we dat doen, dan, uh, dan hebben we ook niks daar te zoeken. Uh, we gaan met heel veel vertrouwen wat we opgedaan hebben, nogmaals tegen Roda en, en vanavond uh, doorgezet. Ja, dat moet wel heel gek lopen, ja. Maar we zijn er nog niet. En dat, uh, dan ben ik weer even de serieuze trainen op dit moment. Dat, je, dat we gewoon een goede voorbereiding gaan maken naar de terugwedstrijd. Want het kan altijd uh, fout komen. John van Rom, hij moet nog even serieus blijven. Zondag zijn de returnwedstrijden in de playoffs. Het was een mooie sportdag vandaag. Vooral natuurlijk door de prachtige overwinning van Aranska Rus op Roland Garros. Op Kim Kleisers, de nummer 2 van de wereld. Morgen is er weer een nieuwe sportdag. Zijn wij er weer morgenavond om 10 uur op Radio 1 Nationaal. Met het oog morgen, gepresenteerd door...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 Lees wat je nog meer nodig hebt op nederlandveilig.nl. Goed voorbereid zijn heb je zelf in de hand. Zaterdag 4 juni speelt het Europees Orkest van de 21 ste eeuw... in de Stadhuishal van Arnhem. Kijk op ereprijs.nl. Michiel van Ressum, wethouder cultuur van Arnhem... culturele hoofdstad van Gelderland. Tienduizendmaal happiness. Een tentoonstelling over gelukssymbolen op porselein uit China... Dus kom voor je geluk naar Leeuwarden, naar Keramiekmuseum Prinsessenhof. Hele monsters, duivels, engelen, naakte ridders en listige vrouwen.